10 uur maternaire huis met het nos Journaal. Het kabinet kan het tweede testtoestel van de Joint Strike Fighter kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP heeft daar vanavond mee ingestemd. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat een definitief besluit over het gevechtsvliegtuig pas door het volgende kabinet wordt genomen. De ministers Hillen en Verhagen benadrukten dat nog eens in de Kamer. De oppositie denkt daar anders over en is bang dat Nederland... door de aankoop van een tweede testtoestel nu vastzit aan de JSF. Volgens Hillen kan Nederland er nog steeds vanaf. Al hangt daar wel een prijskaartje van 270 miljoen euro aan. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test-JSF's te kopen... en mee te doen met de opleidingen van de piloten. In Ofrijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Tot verrassing van de Statenleden haakte hij op het allerlaatste moment af. De VVD komt straks met een verklaring over het plotselinge vertrek. Klaassen is een bekend gezicht in de overijsselse politiek. Hij was al sinds 2003 provinciebestuurder. Het kabinet vindt dat er in principe... altijd twee volwassenen aanwezig moeten zijn op een kinderdagverblijf. Het neemt ermee een advies over van de commissie Gunning... die onderzoek heeft gedaan naar de zedenzaak op kinderdagverblijf... het Hofnarretje in Amsterdam. Dat staat in een brief van de ministers Kamp van Sociale Zaken... en opstelte van Veiligheid en Justitie. Er kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken van het vier-ogen-principe. Zoals bij heel kleine crashes staat in de brief. Minister Kamp kondigde verder aan dat de controles... bij de start van een kinderdagverblijf verscherpt worden. En vanaf volgend jaar komen er meer onaangekondigde inspecties door de GGD. Het weer is helder, de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Goedenavond, tot 11 uur is dit de NOS langs de lijn. Philip Gilbert is de koning van het wielrennen deze week. Na deze week kun zelfs, na de Brabantse Pijl en de Amsterdam Goldrace... won hij vandaag de Waalse Pijl. Enthousiaste Walen maakten het vrijwel onmogelijk om Gilbert te interviewen. Mijn opportuniteit had, uh, want ik wilde kijken... dan was uh, niemand... Meer. Robert Gezing speelde geen rol in de finale. Hij werd 14e en dus was hij nogal teleurgesteld. Nou ja, nee, ik denk niet dat ik van tevoren met veertiende uh, in als spel uh, tevreden geweest was. Nee. Straks meer wielrennen, Robert Gezing, Balke Mollema en ook Marianne Vos. Want zij won de vrouwenkoers in Wallonië. Verder kijken we terug op een bizarre finale uh, die de waterpolovrouwen van Ravijn speelden in de Land Trophy. En we praten met Roester Femke-Dekker over hoe je dopingcontroleurs via de smartphone. Via de smartphone inderdaad op de hoogte kan brengen van je whereabouts. En we houden u uiteraard op de hoogte van de tussenstand in de Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid die om half tien is begonnen. En de uitslagen van de Engelse Premier League. Ja, maar eerst. Ik had het net over een bizarre waterpolo-finale. Uh, maar er kon toch eigenlijk helemaal niks meer misgaan uh, voor het rafijn. De waterpolers tussen uit Nijverdal hadden de thuiswedstrijd in de finale van die Land Trophy. Met 12-5 gewonnen. En dus uh, zou voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlandse club een Europese hoofdprijs pakken. Coach Marcel Terbals, goedenavond. Goedenavond. 12-3 verloren van uh, Rapallo Nuoto. Wat, ja, wat, ja. wat is er allemaal gebeurd? Ja, zo ongelooflijk veel. Het was een hele hectische wedstrijd wat je nog verwachtte van tevoren in Italië. Ja, schrijfweg is namelijk flink invloed op de wedstrijd. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, uh, van beide kanten. Dus het was niet zo dat wij uh, alleen maar tegengevlogen werden. Maar wij lieten ons daar toch wel uh, heel erg door uh, beïndrukken. En uh, ja, goed, uh, wij hebben zo ongelooflijk veel uh, kansen gemist om gewoon die wedstrijd toch uh, aan onze hand te zetten. En dat is ons niet gelukt. Uh, op een of andere manier is de spanning ons vergroot geworden en blokkeren wij volledig. Ja, hoe, hoe heb je dat gemerkt? Ja, doordat wij gewoon echt 100% kansen kregen en uh, ja, die wij normaal er gewoon inschieten en nu gewoon missen. wel tegen de kieper gooiden of op het uh, de, de, de, de afstand zelfs meten uh, meter naast het doel gooiden van de spanning. En ja, op een gegeven moment was het geen weg naar terug, op een gegeven moment. Valt er iemand iets te verwijten? Nee, kijk weet je, uh, uh, het, was, uh, het lag niet echt bij iedereen massaal, het hele team. Uh, hè, en uh, Maaike Nooi moet je eerlijk zeggen als kietster, uh, als een of uitzondering, maar voor de rest uh, alle speeltjes, ja, uh, blokkeren volledig op uh, speeltjes die met veel ervaring, speeltjes sturen uh, internationaal, de die met Nederlands tien veel ervaring hebben opgedaan. Ja, weet je, uh, we waren gewoon echt allemaal een off-day, dus uh, er is niet echt iemand uh, die er uit kan kikken en zeggen, uh, daar kan ik niemand wat wijf, hoor, Ik kan, ja. kan me over de stemming binnen de ploeg, uh, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar beschrijf het toch eens. Ja, iedereen is natuurlijk helemaal gedroog en uh, de tranen vloeien natuurlijk, dat is duidelijk. Ik bedoel, ja, dit had natuurlijk ook niemand verwacht. En, uh, ja, wij hebben het hele jaar nog niet zo'n zo, zo ongelooflijk slechte wedstrijd gespeeld en dan gebeurt dit net in de finale, in het volgende punt van je carrière als, als clubmaat speelt, ja, dat is natuurlijk heel zuur. Ja. kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, het, het is nou helemaal niet anders. Uh, ze waren gewoon beter. Zo is het. Dus uh, ja, zij waren toch uiteindelijk uh, vrienden in haar dank je Dankjewel. En sterkte, het wordt een lange terugreis. Marcel Telbals, de coach van het Raffijn, dat is onverwacht zwaar verloren met 12-3. En daardoor was de 12-5 thuisoverwinning niet meer genoeg om de Land Trophy mee naar huis te nemen.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 With the wagons creeping through Cold on the toge, God knows what I can do That's what it is It's what it is The Gavison sleeps in the citadel With the ghosts in the ancient stones High on the parapet, A Scottish piper stands on hold And high on the wind, the Highland runs making a roll and Something from the past just comes and stares into my soul Call on a toolgate with a Caledonian boom Call on a toolgate card oh no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 Mark Knopfler en what it is. Ik had u beloofd uh, dat we u wel op de hoogte zouden houden van de ontwikkelingen in de bekerfinale in Spanje tussen Barcelona en Real Madrid, die elkaar dus weer treffen. Binnenkort nog twee keer in de Champions League. Het staat daarna uh, bijna 40 minuten nog steeds 0-0. Dus weer een ordinaire schoppartij. Drie gele kaarten, Mascarano Pedro voor Barcelona en Pepe van Real Madrid. Gedurende uh, de periode tot 11 uur houden we u, uh, zoals ik al eerder zei, op de hoogte. Kort. De Belgische wielrenner Philippe Chabert heeft de Waalse pijl op zijn naam geschreven. En Marianne Vos is bij de vrouwen voor de vierde keer winnares geworden van die Waalse pijl. Straks meer over deze edities. Nog meer wielrennen, want Thomas Fuclair heeft de tweede etappe van de ronde van Trentino gewonnen. De Fransman versloeg na een rit over 184 kilometer zijn medevluchter vluchter uh, Migueles Carponi in de sprint. Die Italiaan mocht als troost de leiderstrui aantrekken. In het algemeen klassement heeft hij 12 seconden voorsprong op de Portugees Machado. Richard Schuil en Reiner nu maar door, zijn in het beach volleybaltoernooi in Brazilia, het eerste van de World Tour... naar de herkansing verwezen. Een duo verloren in de tweede ronde van twee Amerikanen... Bringer en Lucena. Schatster Thijsje Oenema rijdt komend seizoen... voor de nieuwe vrouwenploeg van Renate Groenewold. De 22-jarige sprinster heeft een contract voor een jaar getekend. En de tennissers Thomas Gorel en Igo Seisling... hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het Challenger-toernooi in Napels... Schorel won van een slovak Servenak. en Sijsling versloeg de Italiaanse veteraan Di Mauro. De Spanjaard Rafael Nadal is het toernooi van Barcelona begonnen... met een imponerende overwinning op zijn landgenoot Daniel Gimeno Traver. Nadal won met 2 x 6-1. En opnieuw verliep een voorjaarsklassieke teleurstellend voor Robert Gesink. Na de Amsterdam Gold Race kon hij in de Waalse pijl... ook al niet meedoen om de overwinning... Hij werd ze 14e en dat was een bittere pil. Zo merkte verslaggever Gio Lippens. Robertje kijkt niet echt gelukkig. Nee, daar ben ik ook niet echt mee. Het ging niet zoals je dacht? Nou ja, nee, ik denk niet dat ik van tevoren met uh, 14 in de Alsepel uh, tevreden geweest was. Nee. Ik uh, draaide als vierde de muur op, dus uh, dat was perfect. Maar uh, ja, ik denk dat het een redelijk eerlijke koers is. Dus uh, je uh, ja, vandaag gewoon niet goed genoeg. Waar zit hem dat dan in? Uh, merk je dat dan meteen ook in die eerdere klimmetjes... dat de benen misschien niet helemaal goed zijn? Nou, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Maar het gaat gewoon om die laatste keer de muur op. En uh, daar moet je gewoon met de betere mee kunnen. Tenminste, dat, dat had ik gehoopt. En uh, ja, dan uh, baal, baal je ervan als, het niet, als dat niet lukt. Was er verschil met de Amstel, het gevoel? Uh, nou, ik denk dat ik in de Amstel voelde ik me stukken beter, of een stuk beter. En... Uh, ja, dit was gewoon voor mij uh, normaal denk ik is het een van de beste koersen voor mij. Tenminste, je in het verleden goede resultaten neergezet. Dus uh, ik, had, ik had gewoon wat meer gehoopt, maar uh, het zat er vandaag niet in. Op het moment dat je zoiets merkt, hoe gaat dat dan bij jou? Heb je dan zoiets? Nou, laat maar lopen. Nee, ja, dan word je niet 14 op de muur van hoe hè. Als je laat lopen, dan word je 114e. Dus, uh... Ja, maar met jouw kwaliteit, hè? Nee, ja, je rijdt gewoon tot, uh, tot aan de finish. Ik bedoel, Ja, Als je daar aan het begin uh, de laatste 500 meter kunt er nog wel doorrijden. Dus, uh, uh, nee, dat, uh, dat vertik ik dan. En ik ben altijd iemand die uh, van een sterk laatste stuk moet hebben. En, uh... Ja, dat straatstuk was niet zo sterk als uh, andere jaren al geweest is. En nu? Hoe kom je daar weer overeen? Want ik kan me voorstellen, ook in de Amsterdam Gold Race... had je toch ook wel voor jezelf niet helemaal een geweldig gevoel... omdat je die krampaanval kreeg en nu dit? Maar ja, kijk, het is nog altijd... Uh, ik bedoel, ik, ben, ik heb nog altijd een uh, verschrikkelijk uh, goed seizoen. Hè. Dus het is niet zo dat het in één keer uh, alles uh, omzeep is en zo. Maar uh, ik ga nu gewoon naar Luik toe en kijken wat ik, in, uh, wat ik daar kan uh, klaar, uh, klaarspelen. Maar het is nu gewoon... Uh, op dit moment uh, ben ik daar teleurgesteld over. En, uh, morgen uh, bereid ik me voor op luik en probeer ik daar uh, een uh, verschrikkelijk goede prestatie neer te zetten. Dus ja, het is uh, op het moment even balen. En, uh, ja, ik, bedoel, ik sta nog altijd uh, redelijk, uh, redelijk goed. Uh, bedoel, ik ben altijd uh, gewoon een goede wielrenner, Dus het gaat niet zo zijn dat ik uh, in luik uh, in één keer helemaal, uh, helemaal niks meer kan. En zo. Dus uh, ik, uh, daar bereid ik me nu voor. Tussen de Lange en Carousel. Het is rust bij Barcelona-Real Madrid. De bekerfinale. Het staat er nog steeds 0-0. Terug naar de Waalse Pijl. Voor We net Robert Gezing, die dus niet echt tevreden was. Ze luisterden hoe dat bij zijn ploeggenoot Bauke Mollema is. Mollema reed tot nu toe dit seizoen vooral etappekoersen. Voor hem startte vandaag het klassieker seizoen. Mollema werd in de Waalse Pijl 54. opruimen 1 minuut van Gilbert. Hugh Lippens sprak met hem. Bouke, volgens mij is dit heel ander werk dan in Spanje, in Castilla en León. Dat enorme gedouw, dat gewring vlak voor die beklimming. Ja, dat is zeker heel ander werk. En op zich dat wringen, daar heb ik nooit, nooit zo heel veel moeite mee nog. Maar het is meer ja, al die klimmen achter elkaar. En ja, het is dus de hele, bak, hele dag volle bak gekoerst. En je hebt eigenlijk en in de klimmen en in de afdalingen nooit tijd om te herstellen. Dat is wel een soort andere inspanning eigenlijk. Want jij kwam in supervorm terug uit Spanje. Uh, iedereen dacht van, ah, hij gaat misschien nog wel meedoen. Uh, of heb jij toch in je hoofd nog iets van, luik? dat is de echte koers? Dat is zeker een echte koers, maar ik was vandaag wel van plan uh, om mee te doen. En op zich ja, ging alles denk ik redelijk goed tot, tot de laatste kilometers onder de muur. En ja, Ik begon eigenlijk te ver. En, uh, Achteraf had ik misschien onderaan de muur een extra inspanning moeten doen... om, om echt bij de eerste, eerste vijfde te beginnen. En dat deed ik niet. Dat, ja, dat was misschien een fout achteraf. En dan raak je ingesloten. En ja, dan rij je als twintigste door die, door die steile bocht. En dan, dan weet je dat je het wel kunt vergeten. Is dit wat dat betreft niet een hele rare koers? Dat je weet dat je continu toch wel ergens mee voorin moet zitten. Want ja, het kan altijd natuurlijk een keer gebeuren. Maar uiteindelijk weet je ook, die laatste klim, daar komt het op aan. Ja, zeker. En dat, dat was ook wel het plan in ieder geval om op die laatste, <kacht> tot die laatste klim te wachten en juist niet, uh, niet te gaan meespringen... Niet, uh, niet naar groepjes kijken die, uh, die wegspringen. Dus ja, ik, ik denk in zo'n koers waar, waar het vaak uh, op de laatste muur van hoe je aankomt... dan moet je misschien gokken en, uh, en alles op die, op die laatste klim zetten. Dus dat, uh, ja, wat dat betreft dat ging goed, maar uh, de uitvoering was, uh, was wat minder. Met wat voor gevoel ben jij trouwens hier naar dit werk toegekomen? Uh, nou, met een heel goed gevoel, uh, ik denk... Vorige week en Leon tweede in, in het klassement, uh, eindklassement en een uh, hele goede tijdrit. Dus ik ben denk ik heel goed in vorm. En, uh, ja, vandaag en, en zondag zijn uh, twee hele mooie klassiekers die, die mij goed moeten liggen. Dus uh, ja, hopelijk uh, kan ik zondag uh, ja, toch uh, wat beter voor de dag komen nog in de uitslag in ieder geval als vandaag. Ja, er wordt er gezegd, zondag, luikbasen naar luik, -Luik ligt je misschien zelfs beter dan dit. Omdat het langer is, 260 kilometer, de klimmen zijn nog zwaarder, het is uitputtender. Ja, dat ligt, me, dat ligt me meestal wel. Uh, over het algemeen ja, moet ik het hebben van uh, wedstrijden die echt een sleetageslag zijn. Uh, nou goed, en die lengte in luiken zorgt er natuurlijk voor. En, en de langere klim. En, ja, we gaan het zien zondag. Het wordt mijn eerste luik, maar uh, ik kijk er wel heel erg naar uit. Het wordt heel vaak de eerste keer, hè, dit jaar? De eerste keer tour. Precies, ja, dat klopt. En uh, ja, wat dat betreft. Uh, mooie ontwikkeling en uh, ja, zo, zo blijf je elk jaar uh, stappen zetten en andere koersen rijden. En, uh, ja, is het ook een mooie ontdekkingsreis voor jou? Uh, ja, tuurlijk. Aan de ene kant wel. Elke koers, koers, ja, grote koers die je voor het eerst rijdt, dat is mooi. en uh, Daar doe je weer, weer nieuwe ervaringen op, ook, ook voor de komende jaren. en Ja goed, zondag... Uh,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 I see love that money just can't buy about Roy Amersen en You Got It, het is vier minuten voor half elf. De Nederlandse ijshockeyers hebben tijdens het WK in Budapest divisie 1A... echt waar, de eerste overwinning geboekt. Straks wil ik weten wat divisie 1A is, maar uh, natuurlijk eerst het resultaat. Oranje was met 8-2 veel te sterk voor Spanje. Aan de telefoon aan de bondscoach Tommy Hartogs. Meneer Hartogs, hoe voelt dat nou op een WK-winner van Spanje? <laughs> nou, iedere, iedere overwinning voelt prettig. En ook tegen Spanje, dus uh, voelt goed. Ja, nou goed, dan weten we tenminste dus een beetje hoe het is om uh, toch van Spanje te winnen. 8-2, gefeliciteerd. Dat klinkt een beetje als een makkie. Nou, het was ook een makkie eigenlijk, want uh, we waren goed voorbereid. En uh, we zijn heel fel aan de wedstrijd begonnen. En uh, de eerste periode was het al 4-0. En toen uh, hebben we gewoon doorgezet en toen was de uiteindslag uh, 8-2. Dus het was uh, een knappe, knappe overwinning. Ja, zwaar verdiend dus ook. Inderdaad. Ja. Jullie verloren eerder dit toernooi van Hongarije en Italië. D dus het was eigenlijk zaak om deze wedstrijd uh, te winnen. Die moest ook eigenlijk uh, gewonnen worden. Uh, had u een goed gevoel vooraf? Ja, op zich wel. Uh, we speelden tegen Hongarije en tegen, tegen Italië al heel sterk. Uh, die verliezen we wel allebei met de afstand naar deze soort landen. De favorieten eigenlijk voor Goud, die ook vorig jaar en de jaren daarvoor in, in de topdivisie, dus een uh, soort A-poel, de hoogste divisie, hebben gespeeld. Die afstand wordt steeds kleiner. Uh, ja, en dan, dan, dan heb je wel een goed gevoel bij uh, hoe die wedstrijden zijn verlopen voor de wedstrijd tegen Spanje. Ja, En uh, dat, kwam, dat kwam ook zo uit. Uh, een WK in divisie 1A, dat, dat uh, moet even uitgelegd worden. Kunt u dat even doen? Want ik begrijp er helemaal niets van. Nou, voorheen had je de, de A-pool en de B-pool. In de A-pool zitten alle sterke landen, zeg maar de top, top 15 landen. En, en in de B-pool zitten dan de volgende jongens, zeg maar, de volgende landen. Tegenwoordig hebben ze dat verdeeld in de topdivisie. Dus de topdivisie zijn, is de divisie met 14 landen, waaronder uh, Canada, Rusland, Zweden, Tsjechië, etc. En dan heb je divisie 1... En dat is, zeg maar, bij het voetbal heb je de Ere en de Eerste Divisie. En Nederland speelt, zeg maar, een soort Eerste Divisie. En bij het ijshockey heet dat Divisie 1. En die heeft dan twee pools, dat is A en B. En wij spelen in A. En wat is dat verschil tussen A en B? Nou, er zijn, uh, dat zijn uh, uh, twaalf landen en die spelen in twee groepen. Okay. En dus je kan in uh, Divisie 1A kan je promoveren of degraderen. Maar ook in Divisie 1B kan je promoveren of degraderen. Ja, dus je wordt eigenlijk wereldkampioen van Divisie 1A en wereldkampioen van Divisie 1B? Nou, wij worden dit jaar geen wereldkampioen. Nee, dat nee, zou wel leuk zijn. <laughs> nee, <ja>. nee, <laughs> nee, maar wanneer wel eigenlijk? Zit dat er ooit in? Want u bent wel enthousiast. Uh, het verschil wordt kleiner, zei u net, tussen Hongarije en Italië. Is ja, dat... als je ziet dat Italië vorig jaar uh, topdivisie heeft gespeeld. En wij eigenlijk, ja, we verliezen 3-2, maar ik had ze heel graag op het einde van het toernooi gehad. Dan uh, wordt de afstand in ieder geval kleiner. En, en ik denk dat wij nog een aantal jaartjes nodig hebben om dan uh, naar de topdivisie te gaan. Ja, want dat is, het, dat is het uiteindelijke doel? Nou ja, dat is wel uiteindelijk het doel. Nederland heeft ooit één keer in de geschiedenis... Uh, in de topdivisie, er was toen de tijd nog de A-poel gespeeld en dat is in 1980 gespeeld. Of in 1980 is toen speelden ze dus de Olympische Spelen en ze speelden in de A-poel. Daarna is Nederland echt een, een, echt een B-land, zeg maar. Een, een land die in die eerste divisie speelt. En ja, ik denk dat wij nu met, met de opleiding en het nationaal team en de verjongingen en, en alle, alle facetten waar we mee bezig zijn, dat wij over een aantal jaren en, uh, kunnen gaan, gaan, gaan ruiken en richting die topdivisie kunnen gaan. We hebben een aantal jongens spelen in Amerika, in het NCAA heet dat, dat is de hoogste college ijshockey niveau. Ja, daar spelen toch al vijf Nederlanders in, dus zo zijn wij gewoon bezig. En daarnaast hebben we ook nog het CTO in, uh, in Eindhoven, het centrum voor topsport en onderwijs, waar jongens van 15, 16, 17 jaar al de echte talenten in Nederland richting Eindhoven zijn gegaan om daar hun hun school te combineren met een topsport. En daar zien we ook al de resultaten. Want de onder-18 verdient, verdient de zilveren plak, weet je wel. En de onder-20... Ja. Uh wint zilver. Dus wat dat betreft hebben we nog een paar jaartjes geduld nodig, maar gaat het wel de hele goede kant op. Ja, stijgende lijn zit erin en de basis uh, wordt uh, steeds steviger, om het even zo te zeggen. Even, ja. even terug naar dit toernooi. Uh, geen kampioen, uh, dat uh, zit er gewoon uh, niet meer in. Dat doen we over een paar jaar dan wel, als ik u goed begrijp. Degraderen ja. gaat ook niet maar bij de eerste drie wel. En dat is ook belangrijk, hè? Kunt u dat uitleggen? Ja, dat is belangrijk omdat uh, de toplanden van Divisie 1a en Divisie 1b, dus de drie toplanden, die gaan samen in één pool Divisie 1 spelen. Dus als je bij de eerste drie zit, kom je tegen heel zes sterke landen volgend jaar uit. Mm -hmm. uh, dat houdt in dat we alleen maar kunnen leren en dat houdt in dat we ons niveau kunnen verbeteren. Dus wij willen graag daarin komen. Ja. Dus dan is deze, het, het winst uh, aanstaande vrijdag. Tegen Korea is, is, is, is belangrijk. Wij willen graag winnen daar, zodat we, zodat we volgend jaar een sterke poep komen. U heeft vanavond Zuid-Korea zien spelen hè, tegen Italië. Hoe is dat afgelopen? Nou, Italië is een land wat absoluut in het toernooi altijd groeit. Hè. De laatste wedstrijd zal tussen Hongarije en Italië gaan voor goud. Italië heeft gewonnen met 6-0. Oh. Dat is een beetje, een beetje vertekend. De kippen van Italië was ontzettend sterk. Italië speelde heel gedisciplineerd. En de Zuid-Koreanen hadden daar moeite mee. En, uh, maar wij weten dat Zuid-Korea erg schaatstechnisch is, erg snel is. Een, een land wat voor Nederland toch wel moeilijker is. Dus we gaan morgen nog een keertje heel hard trainen en uh, op een aantal dingen al inspelen van de Zuid-Koreanen. Zodat wij goed voorbereid aanstaande vrijdag uh, op het ijs staan. Ja, nou, die voorbereiding is er al geweest volgens mij. Dit is alleen maar een beetje uh, puntjes op de i zeggen, kan ik me voorstellen. Want vooraf heeft u gezegd dat jullie zouden winnen van, uh, van Spanje en Zuid-Korea. Of heb ik het mis? Ja. ja, nee, dat heb je goed gehoord. Dus maar, uh, ik vind uh, Zuid-Korea de laatste keer dat we tegen Zuid-Korea hebben gespeeld... hebben we in overtime gewonnen. En uh, we verwachten dat het weer een hele krappe wedstrijd gaat worden, ja. Nou, in ieder geval eentje om naar uit te kijken, toch? Absoluut. Ja, goed zo. Dank u vriendelijk. Graag Succes, vrijdag tegen Zuid-Korea. Oké, okay, bedankt. Okay. Dat was uh, onze uh, ijshockey uh, boscoach Tommy Hartogs. Dus over het uh, WK ijshockey 8-2 gewonnen van Spanje. Dat is mooi, vrijdag Zuid-Korea. Dan uh, naar het volleyballen in de play-offs om de landstitel. Bij de mannen gaat de strijd tussen Rotterdam en Orion uh, uit Doetinchem. Rotterdam won afgelopen zaterdag in Doetinchem met 3-1. En vanavond was de ploeg in eigen huis opnieuw te sterk met 3-1 uh, voor Orion. Verslaggever Leon Haan sprak in Rotterdam met Albert Christina... dat is de coach van de winnende ploeg. En vroeg hem wat vanavond het verschil was met Orion. Ja, vandaag was het verschil dat we een bredere selectie hadden. We konden iedereen inzetten, we moesten ook iedereen inzetten... Om die wedstrijd winnend af te sluiten. En wat dat betreft ben ik wel, heb ik wel een luxe positie dat we dat kunnen doen. Zonder dat het niveau minder wordt op het veld. Alleen uh, jammer dat Michael uh, Parkinson uh, eruit valt, dus die zullen we moeten missen volgende week uh, of uh, zaterdag. Enkel blessure hè? Enkel blessure, hij is er flink doorheen gegaan en uh, ja, we zullen wel zien, morgen uh, moet er gewoon echt gemaakt worden of foto's van gemaakt worden om te kijken hoe ernstig het is. En dan, uh, dan, uh, dan zullen we wel zien hoe we dat uh, zaterdag gaan redden zonder hem, maar uh, in principe uh, kan dat wel, dat heb ik net gezegd. Ik uh, bedoel, uh, de andere ander komt erin, ook voor hem. En uh, die doet het ook uh, prima. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik wel vertrouwen dat we genoeg mankracht overhouden om, uh, om een klus te klaren. Zeg. Je hebt het uiteraard al over zaterdag, dat is het allerbelangrijkste. Nog even terug naar de wedstrijd. Vanaf welk moment had je het idee, we gaan deze partij ook winnen? Ja, vanaf, vanaf de eerste set zie je al dat je, dat je goed start. Uh, je maakt een behoorlijke achterstand, maak je goed. En dan pak je die set, die tweede set, begin je met een voorsprong en dan, dan, dan, dan zie je dat het niet zozeer ligt aan, aan jezelf. Je krijgt wel een paar kleine kansjes die je kan maken om terug te komen. Maar zij doen dan op dat moment ook wel een paar uitzonderlijke dingen. Een paar ballen die we gewoon flink hard erin knallen en worden verdedigd en die komen terug. En uh, ja, wij komen dan onder druk te staan op dat moment. Dus ja, dan is het niet erger, kun je nog zo'n set verliezen. De derde set win je dik. En dan, dan hoop je dat er niet te veel onderschatting komt in zo'n vierde set. En dat, dat, dat merk je dan toch wel. Dat we dan uh, de tegenstander te veel laten uitlopen. Maar er was genoeg vertrouwen in het team dat we dat uh, ook weer goed konden maken. En dat zag je ook op het einde. Kom je gewoon met je sterkste blokopstelling aan het net te staan. Tegenover hun uh, minste aanvalskracht uh, aan het net. Dus ja, dan weet je dat je, dat je die achterstand ook goed kan maken om, uh, om de winst binnen te halen. Zaterdag de derde wedstrijd, dan kunnen jullie de landstitel pakken. Dat kan toch eigenlijk bijna niet meer misgaan? Ja, ja, kijk, je hebt nu een behoorlijke voorsprong. Je, hebt, je staat met 2-0 voor. Uh, kan niet meer misgaan. Elke wedstrijd is er wel één. Uh, we, we hebben vandaag ook wel gemerkt dat we wel meer en meer tegenstand uh, gaan krijgen van hun kant. Ze gaan ook steeds uh, beter spelen tegen ons. En uh, ja, dat, dat verwacht ik. Dat ze, dat, uh, ik verwacht in ieder geval dat ze zaterdag uh, alles uit de kast kunnen halen om uh, toch nog een winstpartij eruit te halen, anders, uh, anders is het voorbij voor ze. Wat ga je tot slot uh, nou nog deze laatste paar dagen tot zaterdag doen? Ga je nog een speciale opdracht geven aan je mannen? Nee, de opdrachten zijn bekend, iedereen weet uh, hoe we tegenover hun moeten spelen. En uh, iedereen weet ook uh, wat hun eigen krachten zijn, uh, wat we in de strijd kunnen gooien. Dus wat dat betreft zal er niet veel uh, veranderen. Enkel is erbij gekomen. Morgen wel een dagje rust. Dat zag je vandaag ook wel hoe langer het duurde. Dat, dat de kracht en de energie een beetje druipte. Uh, dus uh, ja, morgen even een dagje rust om uh, op te laden. En dan vrijdag weer eventjes trainen. Heel kort. En, uh, en, en dan zaterdag knallen. Ja, op het Christina van Rotterdam was dat. Uh, voor alle duidelijkheid. Het is een best-of-five serie. Zaterdag kan dus in Doetinchem de beslissing vallen. Bij winst is Rotterdam de Nieuwe Landskampioen. So many things. I wanna do and aim for the stars and land on the moon, and if I have time. En yes, no, maybe. Zometeen tegen het einde van de uitzending... kijken we wat er in Engeland is gebeurd in de Premier League. Barcelona-Real, tweede helft is begonnen van de bekerfinale. Het staat er nog steeds 0-0. Sporters klagen doorgaans steen en been... over het invullen van hun uh, zogeheten whereabouts. Daarmee weten de dopingcontroleurs waar de sporters te vinden zijn. Maar er komt nu een makkelijker systeem. Inderdaad, directeur Helmar Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit... We gaan vooral GPS-mogelijkheden gebruiken op smartphones, waardoor een sporter geen, geen adres meer hoeft in te tikken, maar kan volstaan met het opzoeken van dat adres bij zijn GPS-locatie. En uiteraard wordt het geheel veel uh, handiger dan het intikken van sms-berichtjes... omdat je werkt met uh, pictogrammetjes en dergelijke. Dus het moet vooral ook veel handiger en sneller maken. Nou, de vraag is of dat ook uh, handiger en sneller is. We gaan dat uh, vragen aan een atleet natuurlijk, uh, roester Femke Dekker. Goedenavond. Uh, je zit in de atletencommissie van NOC-NSF. Je bent ook ambassadeur van 100% Dope Free, een antidopingcampagne van de dopingautoriteit. Uh, is het inderdaad handiger en sneller? Ja, goedenavond. Nou, ik denk dat het een heel goed initiatief van een dopingautoriteit is. Maar uh, nou ja, veel sporters hebben natuurlijk last van die werbouwverplichting... Dat je drie maanden, 24 uur moet aangeven waar je bent. En op deze manier uh, maak je het wel een stukje makkelijker. Want ja, als de realiteit soms je inhaalt en je bent ergens. en je reageert, oh shit, ik heb iets ingevuld en daar ben ik nu niet. is het een kwestie van op een knop drukken en hij, uh, zeg maar, vult aan waar je nu zit. En dat is denk ik uh, voor een sporter heel erg voordelig. Want hoe werkt het nu? Nou, op dit moment heb je het systeem dat je dus uh, via internet uh, drie maanden moet opgeven waar je zit. Waarvan je ook dagelijks 60 minuten dus 1 uur een verplichte uh, one-hour slot hebt. Waar je zeg maar, echt aanwezig moet zijn als de dopingautoriteit je in dat tijdstip controleert en je bent er niet, dan loop je een mistest op. En nou ja, op het moment dat je dus, zeg maar, beslist, nou ja, je vult natuurlijk drie maanden van tevoren in. En nou ja, niemand kan eigenlijk beslissen waar die over drie maanden is, al zijn wedstrijden wel vastgelegd, maar als je dus zeg maar volgende week uh, in één keer beseft van, oh ik ben ergens anders dan wat ik heb opgegeven, dan zou je nu uh, door middel van een sms of weer via je pc het kunnen invullen. Maar ja, tegenwoordig heeft iedereen bijna allemaal een smartphone. Volgens mij 95% van de mobiele uh, gebruikers uh, hebben Android, Blackberry of iPhone. Zou je dus door middel van op een knop meteen het kunnen aanvullen? Dus je hoeft die hele handeling van een pc opstarten of sms'en uh, niet meer te doen. Toen je hoorde dat uh, dit er was, en het is nog een proef, hè, moeten we er even bij zeggen. Uh, dacht je niet toen van hè, hè, eindelijk? ja, Ik vind het inderdaad een heel goed initiatief dat ze eraan denken. Kijk, uh, dopingautoriteit is er natuurlijk ook uh, om, om doping uit de sport te halen. En uh, ze denken op deze manier gewoon goed met de sporters mee. Want het is gewoon heel lastig voor ons om te doen. En er is ook veel geklaagd over geweest. Maar uiteindelijk is het een beleid die internationaal opgelegd is. En dan is het heel mooi dat zo'n Nederlandse dopingautoriteit denkt... ja, hoe kunnen we die sporters makkelijker maken? Dus ja, ik vind het uh, een mooi initiatief. Ja, maar de vraag was, dacht je niet, hey, hey, eindelijk? Ja, het is misschien de vraag waarom heeft de WADA dat nog niet gedaan? Want uh, ja. je zou toch denken, ja. die zijn leidend in dat soort dingen. Maar daarom hoop ik dat deze proef ook succesvol is. En dan uh, dat ze het misschien bij de WADA ook bekend gaan maken. En wie weet uh, kunnen ze copy-pasten. Ja, precies. Want het had natuurlijk veel eerder moeten uh, gebeuren. Het, uh, het systeem zoals het nu is, zoals je het beschrijft, is, uh, is echt heel, heel erg achterhaald, toch? Nou ja, het is, kijk, weet je, de, de, de social media gaat natuurlijk ook heel snel. En ik denk dat je daar ook in mee moet groeien. Uh, werwoud en antidoping en doping in het algemeen blijven altijd thema's binnen de sport. En dit is iets wat inderdaad mee moet groeien. En ik denk dat dit een hele goede stap is. Ja. Maar nu kan, nu kan je natuurlijk wel de hele dag gevolgd worden door uh, die dopingcontroleurs. Nou, in principe uh, moet je al invullen waar je zit. Maar dan nadrukkelijk voor een sporter is de one-hour timeslot het allerbelangrijkste. Omdat dat dus, zeg maar, de, ja, de, als je daar niet aanwezig bent en dus, uh, je wordt gecontroleerd, kun je een mistest oplopen. Wat natuurlijk voor jou als sporter nadelig is. Dus is als je echt die zekerheid wil hebben dat je nooit een mistest oploopt... dus nooit problemen kan krijgen... Ja, is dit een hele goede oplossing, want je kan snel wijzigen. Hm. En de rest van de tijd ja, heb je al ingevuld. Denk je dat het ook gevolgen heeft voor de manier waarop sporters kijken naar het WADA... of de, de, de, de nationale dopingautoriteiten? Want de, de Nederlandse dopingautoriteit bewijst nu dat ze gewoon meedenken met de sporter... En, en niet de vijand zijn. Denk je dat dat ook misschien een rol gaat spelen? Ja, ik denk dat dat het een hele goede ontwikkeling is. En dat hoop ik ook. Wij als atletencommissie van NSF ondersteunen het daarom ook. Omdat we natuurlijk weten dat atleten ook hiermee zitten. En uh, ik denk dat het echt heel goed is dat ze inderdaad meedenken. En ook de atleten vragen, goh, weet je, hoe kunnen we het nou makkelijker maken? Want hoe we het nou wenden of keren, ja, we kunnen niet onder die werbouwverplichting uit. En daar heb je als atleet gewoon mee te dealen, om het zo te zeggen. Dus als mensen meedenken en als het makkelijker wordt gemaakt, is het voor de atleet ook alleen maar makkelijker. Ja. Ga jij het gebruiken? Nou, ik zit in het systeem van Adams, dus uh, ik volg het. Dat is het van het waarde, als... hè? He? Dat, dat is van het waarde. Dat niet van de... waarde, ja. ja. Het internationale systeem, maar ik volg het zeker als ambassadeur van 100% Doopvriend. Maar ook uh, ja, als Atletencommissie volg we het. En ik, uh, ik wil bij een goed resultaat uh, zeker uh, dat ze het bij de waarde gaan neerleggen. Want uh, ik denk dat het inderdaad veel makkelijker maakt om je wijzigingen door te geven. Ja, maar je kan niet als proefpersoon meedoen gewoon. Nou, dat is een goed idee. Misschien ga ik me daar ook voor, uh, voor opgeven. Maar ik ga inderdaad ook het systeem testen om te kijken hoe het was. Omdat ik ja, natuurlijk ook uh, voor de atleet wil weten hoe het werkt. Omdat ik er ook heel erg benieuwd naar ben. En uh, ja, het is een proef. En uh, laten we hopen dat er gewoon goede resultaten uitkomen. Heb je enig idee wanneer er uh, een conclusie getrokken kan worden of het overgenomen wordt door het WADA? Nee, volgens mij ligt alles nu uh, in de, in de eindbeslissingsvaten. en. Uh, heeft uh, de dopingautoriteit uh, alles uitgezocht en ligt er een heel concept. Dus is het een kwestie van uitvoeren. Nou ja, je wil natuurlijk wel even een goede periode gebruiken voor proef. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat we het allemaal voor uh, 2012 gaat draaien. Want dat zou onze weg naar de Olympische Spelen van Londen natuurlijk ook een stuk makkelijker maken. Roeske Femke Dekker, over uh, de nieuwe manier van de whereabouts. Waar ben je via GPS? Een proef van de Nederlandse dopingautoriteit. Dank je wel. Graag gedaan. En mocht de Nederlandse dopingautoriteit op zoek zijn naar de judoka's... nou, die zitten in Istanbul, want daar staat morgen het EK judo. En Nederland wordt op dat kampioenschap vertegenwoordigd... door een uh, grote groep judoka's. Op de eerste dag komen de lichte klassen in actie... en die bepaalt het terrein waar uh, Oranje vaak grossiert in medailles. De grootste kanshebber is misschien wel Jeroen Moren... in de categorie tot 60 kilo. Maar naast Moren zullen morgen nog vier Nederlanders... op de Turkse matten verschijnen. Een vooruitblik van Matthijs Westraten. Nou ja, het is een EK en uh, ja, wij halen daar meestal wat, twee, drie medailles en uh, daar gaan we nu ook weer voor. Ik hoop zelf dat we toch twee medailles moeten kunnen halen. Minimaal. Het EK Judo is dit jaar dus in Istanbul. Een stad met veel geschiedenis, schitterende architectuur, vriendelijke mensen en. Wat een rot weer. Echt een rot weer. In Nederland is het 23 graden en hier is het 12, 13 graden en dreigend. Maarten Arends is bondscoach van de heren judoka's. En morgen komt er slechts één van zijn pupillen in actie. Jeroen Moren in de klasse tot 60 kilo. Ja, uh, Jeroen was vorig jaar derde op de EK. had een klein foutje had in de finale kunnen staan, denk ik. Hij werd derde. Uh, heel goed. Voor zijn eerste EK was dat perfect. En uh, Nu heb je alleen een vervelende schouderblessure opgelopen, uh, drie, vier weken geleden. Hij uh, scoort een show-spuitje uh, in afgelopen vrijdag. En het, het schijnt goed te werken. Hij voelt zich goed en uh, de, de pijn lijkt weg. Dus, uh, dus op achter wat er gebeurt op die morgen. Maar uh, ja, en je mag wat verwachten van Jeroen, absoluut. Wat is reëel? Wat mogen we van hem verwachten? In ieder geval een medaille. Mits die schouder natuurlijk gewoon goed gaat. Als hij zegt meteen, uh, als je ziet in die veranderen dat het niet loopt. Ja, dan is het heel anders. Dan kan je het niet zeggen. Maar uh, als hij gewoon fit is en hij heeft er geen last van, kan je altijd een medaille van hem verwachten. Ja. Vorig jaar ben ik derde geworden hier en uh, ja, ik, ben van plan om, uh, ik ga er gewoon voor om weer een medaille te halen. En uh, welke kleur dat is, dat, uh, dat zien we dan wel. Is dat het doel wat je jezelf gesteld hebt, een medaille? Ja, als ik een medaille haal hier, dan ben ik wel tevreden. Zeker ook omdat er dit jaar twee per land meededen in tegenstelling tot vorig jaar. Dus uh, ja, het wordt dit jaar nog veel sterker bezet dan vorig jaar. Dus uh, ik denk dat een medaille ja, gewoon een hele goede prestatie is. Maar heel even over je gewicht. Je komt uit in de klasse tot 60 kilogram. Hoe lastig is het voor jou om uh, dat gewicht, ja, om daaronder te blijven? Uh, nou, voor mij, uh, ik moet er altijd wel aardig wat voor doen. Ik weeg normaal gesproken 62, 63 kilo. Dus ja, er moet toch altijd weer een paar kilo af. Maar daar neem ik ruim de tijd voor. Ik doe er echt uh, ja, drie, vier weken over minstens. En uh, ja, dan doe ik dat langzaam werk. ...gaat dat gewicht naar beneden en op die manier uh, is het voor mij goed te doen. Bij de dames liggen de kaarten nogal anders. Er komen er morgen maar liefst vier in actie. Maar een podiumplek lijkt een lastige opgave. Maar boscoach Marjolijn van Une heeft goede hoop. In de 57 staan twee dames die best allebei wat kunnen. Maar het probleem is dat ze laag gerenkt zijn. En dat betekent dus altijd dat je loopt tegen ja, een topper bij de eerste acht. Dus dat is heel lastig. Dat is moeilijk om, om dus op die manier dichterbij te kunnen komen. Heeft het ook met een stukje ervarenheid te maken? Uh, dat heeft met een stukje ervarenheid te maken. Uh, dat heeft inderdaad uh, te maken ook met de aansluiting zien te krijgen. Op krachtgebied, op uh, technisch gebied, op dat soort dingen. Ja. Birgit Enten, Jill Fransen, debutante Shireen Richardson en Kitty Bravik zullen morgen namens Nederland de woorden van de bondscoach mogen gaan onderstrepen. En met name voor die laatste, Kitty Bravik, is het bijzonder dat ze hier überhaupt is. Ja, het ging meer om mijn intrinsieke motivatie, dus hoe graag wil je winnen, hoe graag wil je kampioen worden, hoe graag wil je dido. Op topsportniveau. En uh, voorheen heb ik die keuze eigenlijk nooit hoeven te maken. Want het ging altijd gewoon uh, van z'n leien dakje. En dan, ja, dan rol je eigenlijk zo verder in uh, alle uh, toernooien en alle leeftijdscategorieën. Maar ja, bij de senioren kan je wel eens uh, ja, in, een, in een dalletje terechtkomen. En dan moet je eens gaan nadenken over uh, om die keuze echt te maken. Dus uh, daar ben ik mee bezig. En het is gewoon heel hard werken aan jezelf. Dus, uh... Even hey, overmorgen. Wat verwacht je vanmorgen? Ik verwacht dat er matten liggen. Nee, maar uh, nee, echt uh, concreet. Uh, ja, ik verwacht dat ik ga, gewoon daar laat zien wat ik de laatste zeven weken heb opgebouwd. Ja, ik wil zo graag op het podium staan. Ik wil zo graag gewoon eindelijk weer succes uh, ervaren. Maar ja, ik moet niet daar van stapel lopen. Dus eerst, uh, eerst gewoon die houding echt laten zien en merken op de mat dat dat effect heeft. En wie weet resulteert dat in een hele mooie prestatie. Een reportage van Matthes Weststraat over het EK-judo... dat morgen begint in Istanbul. Nog een uh, tussenstand Barcelona-Real Madrid... na 63 minuten de bekerfinale in Valencia. Nog steeds 0-0. city hall, to the county line, that's why there ain't no love in the heart. Bit of glue. Another teardrop You <muchas> and En ain't no love in the heart of the city. Voetbal vandaag. Kleiner Seedorf wordt ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding volgende week in de Nederlandse ambassade in Rome. Wegens zijn sportieve verdiensten en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Seedorf is de enige Nederlander die vier keer de Champions League won. En met zijn stichting zet Seedorf zich in voor projecten in ontwikkelingslanden. En zijn geboorteland Suriname. De Deense middenvelder Michael Silberbauer speelt volgend seizoen voor de Zwitserse Young Boys. Hij komt transfervrij over van FC Utrecht. En de Europese voetbalband UEFA heeft Villarreal een boete van 60.000 euro opgelegd. Bovendien moeten Nielmar en Cazorla ieder 20.000 euro betalen. Volgens de UEFA hebben de twee in de wedstrijd tegen FC Twente in de kwartfinale... en expres een gele kaart gepakt, waardoor ze geschorst waren voor het tweede duel. Het duel begint nu zonder kaarten achter hun naam aan de halve finale tegen Porto. De maatregel is wel opvallend, want Iniesta deed hetzelfde bij Barcelona... en die kreeg helemaal geen straf. MBC Roosendaal wil volgend seizoen deelnemen aan de Eredivisie voor Vrouwen. Voorwaarde is dan wel dat de mannen zich handhaven in de Jupiler League. En Jari Lietman, weet maar niet van ophouden. 40 jaar is hij inmiddels en hij heeft een nieuwe werkgever gevonden, Helsinki. Hij tekent daar een contract voor één jaar. Hij maakt de naam bij Ajax, Barcelona en Liverpool. Dan nog even kijken wat er in het buitenland is gebeurd, wat het voetballen betreft natuurlijk. Barcelona, Real Madrid. Ik kijk even naar het scherm. Ik zie daar dat er 68 minuten zijn gespeeld in Valencia in de bekerfinale. Het staat nog steeds 0-0. Het is iets minder hard dan de eerste helft. Maar uh, goed, het is nog steeds niet vol spektakel. In de Engelse Premier League tot en Hotspur Arsenal 3-3. Van de Vaart voor Tottenham twee keer, van Persie één keer. Arsenal stond 3-1 voor, maar redden het dus niet. Dure punten. Chelsea won wel met 3-1 van Birmingham City. Met nog vijf wedstrijden te gaan. Eerste United met 70 punten. Arsenal heeft er 64, Chelsea 64 en City op de vierde plaats met 56 punten. En dan ook beker in Italië. Milan tegen Palermo werd 2-2, doelpunten voor Milan... Van Ibrahimovic en Emanuel De return is op 11 mei. De return voor ons is morgenavond. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Willem Vee aanzet. Ja, nummer 3 hoor. Roda, Nack. Oh, mooie goal zeg. <hoh> Heer Harkles, de grafschap. Met een schot uit de tweede lijn. En VVV, Heerenveen. Moet nu gaan schieten over de voorzetgever. Probeert hem te plaatsen in de verre En ook volleyball. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. <hazien>